9 uur Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de Egyptische president Mubarak de dag die volgens zijn tegenstanders de dag van zijn vertrek is ongeschonden doorkomt. Hoewel vandaag weer miljoenen Egyptenaren de straat op zijn gegaan om zijn onmiddellijke vertrek te eisen, wil Mubarak van geen wijken weten. Correspondent Nicole Lefever schetst welke scenario's nu mogelijk zijn. Er We zijn weer grote demonstraties aangekondigd op donderdag, op dinsdag en op vrijdag. Dan gaan mensen waarschijnlijk weer massaal de straat op. Vanmiddag ging het gerucht dat Mubarak op zou stappen. En ja, als dat opeens plotseling zou gebeuren, dan is de kans natuurlijk groot dat dat tot botsingen komt. Nou, een derde scenario is dat er nu hard wordt onderhand wordt gekeken hoe er een overgang kan worden gecreëerd. En daarbij is Mubarak en zijn groep is daar eigenlijk bij nodig om de gemoederen te bedaren. Om ook de aanhangers van Mubarak te vertellen dit is de beste manier. Maar goed, dat is vandaag. Morgen kan het zomaar weer anders zijn. Nog altijd zijn op het Tahrirplein in Cairo veel mensen op de been. En ook in andere steden voeren tegenstanders van het regime nog actie. De protesten zijn vandaag over het algemeen vreedzaam verlopen. Het tumult bleef beperkt tot anti-Mubarak-leuzen... en enkele gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland denken aan een fusie.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 In België heeft een TBS. Er zijn medegevangenen gewurgd tijdens een gijzelingsactie. Hoe kan dat? De Belgische justitie geeft zo meteen tekst en uitleg. En Jan-Jaap van der Wal die heeft zijn eerste week als presentator van de Nederlandse Daily Show erop zitten. Is hij al vergeleken met de presentator van de Amerikaanse Daily Show, John Stewart. Natuurlijk, er zijn mensen thuis en die gaan mij nu vergelijken met John Stewart en die denken dat haalt hij nooit. Maar aan de andere kant, als je mij vergelijkt met Rod Stewart, ja. zie ik er nog behoorlijk goed uit. Nou, zo meteen hoor je of Jan-Jaap van der Wal blij is met zijn eerste weekbus. En wij je houden je natuurlijk ook dit uur op de hoogte van de laatste ontwikkeling in Egypte... op vrijdag, vertrekdag, de dag dat de Mubarak dus eigenlijk moet opstappen. Eh, dat allemaal. Eerst gaan we nu even voetballen. Ajax de Graafschap, en daar is Andy Houtkamp. Ja, zeker Willemijn. We zijn al 19 minuten bezig in de arena. Het staat nog 0-0. En de graafschap is zelfs ietsje sterker dan Ajax. Ze heeft al een paar mogelijkheden gehad. Maar nog niet kunnen verzilveren. Ook Ajax is een paar keer gevaarlijk voor het doel van Boy Waterman geweest. Maar dat heeft ook nog geen doelpunten, ook geen kansen opgeleverd. Het staat dus na 19 minuten spelen bij Ajax tegen de Graafschap in een windstille arena. Maar ik denk dat dat iets te maken heeft met het dak dat dicht is. Staat het nog altijd 0-0? Dankjewel, Andy. Ranking the News. Ranking the News, Lucky Kink. Ja, vanuit een windstille studio. 5. het mooie nieuws voor Kevin Strootman, dat is een voetballer voor FC Utrecht. En door de bondscoach Bert van Marwijk opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Kijk,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 Eentje die ook op het juiste moment graag naar voren verdedigt. Het is een slimme jongen dus. loopt vooruit als de bal naar voren is geschopt... en achteruit als de bal op hem afkomt. In dat mega, mega ingewikkelde aspect van het voetballen... heeft Strootman haar fijn door. Voor hem is de selectie dan ook een dream come true. Ik denk dat een paar miljoen... Uh... Kinderen in Nederland dromen om bij het Nederlands te komen. En dat nu zover is, dus dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk. Al dus de kennelijk achtjarige Strootman... die de gebruikelijke feestgewoontes nog even voor zich uit heeft geschoven. Heb je al een gat in de lucht gesprongen? Nee, nog niet. Nee, maar dat gaat hij nog wel doen, <lacht> denk ik. Woensdag speelt het Nederlands zelf al tegen Oostenrijk... en misschien dus wel met die Kevin Strootman. Op 4 dan. De st uh, stemdatum van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is verplaatst. Omdat Brabant en Limburg dan nog dronken is. Juist als woensdag is een, is een dag van, uh, van reflectie. Uh, van je voorbereiden op, uh, uh, op toch ook uh, uh, een zinvol leven. Ja, maar als woensdag, is vooral, uh -huh. ja, als woensdag is vooral de dag na carnaval... en dat is dus typisch een dag om even de laatste restjes eruit te braken... en broodjes Donner te eten in bed. Maar er zouden dus nu verkiezingen zijn op die dag. En nu heeft minister Donner uh, die dag verplaatst. Ik kan me inderdaad voorstellen dat men uh, ja, in die gebieden uh, moeite zal hebben... om een dag na carnaval alweer een serieuze keuze uh, te maken. Niet alleen vanuit de mensen is de reden, maar ook gewoon omdat de organisatie in die gemeente van een verkiezing grote moeilijkheden oplevert. Ja, en dat is natuurlijk omdat alle stemlokalen de avond ervoor nog bierlokalen zijn. En stemmen in een zure lucht, dat is natuurlijk niet echt een optie. Ze worden nu dus verplaatst. Welke datum de verkiezingen zijn, dat is nog niet bekend. Op drie dan, obesitas. De nieuwe cijfers van het tijdschrift The Lancet. Sinds 1980 is het aantal mensen met vetzucht verdubbeld. In 2008, het laatste jaar waarvan statistieken beschikbaar zijn... waren een half miljard volwassenen veel te dik. Een op de tien mannen en bijna 1 op de zeven vrouwen leed aan vetzucht. Sterker nog, de Lancet spreekt van een wereldwijde tsunami van obesitas. Een soort golf van vet. Of zoals Matthijs van Nieuwkerk vanavond in de Wereld Door tegen Han Pekel zei... Ja. U bent kolossaal dik trouwens, hè? Ja, ik probeer daar toch iets aan te doen. Probeer u er echt iets aan te doen? Ja, ik... Want u bent het wel al heel lang. Ja, het is echt heel zielig. Dit. <laughs> nou, trouwens, dik zijn is niet alleen iets westers. Vetzucht komt het meest voor in rijke westerse landen. Maar ook in landen in het Midden-Oosten worden mensen steeds dikker. Zo kunnen er tegenwoordig veel minder op mensen op een groot plein... dan in de jaren tachtig, daar in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld. Te dik zijn is uiteraard gevaarlijk. Het kan leiden tot hartziekte, diabetes en kanker. We gaan naar Harlingen voor de nummer twee. Goede Goeiemiddie. Een historische dag vandaag. In verband met de hoge waterstand is namelijk de keermuur gesloten. En dat is voor het eerst sinds dat de keermuur in gebruik is genomen. Dat is nu, nu, nu, nu. Ja, ik hoor u niet helemaal goed, maar ik heb uw vraag wel verstaan. Uh, Hanningen was eigenlijk nog niet helemaal uh, veilig. Er, er was een uh, muur in de stad die het water moest uh, keren, maar die was niet op, uh, op de hoogte. De muur is gesloten en we hebben een hele nieuwe uh, gemaakt. En uh, daar maakte uh, deze... Uh... Deze deur maakt daar onderdeel van uit. als je dan een kijkje gaat nemen, dan zie je inderdaad dat alles veilig is. En deze kering gaat dicht bij 1,90 plus tot 2 meter plus. Op het punt waar we nu staan, krijgen we dan natte voeten. en mocht de kermuur uiteindelijk toch niet werken, dan kan deze man het water altijd nog opsnuiven. Dat is het belangrijkste nieuws van de dag. Daar gaan we naartoe. Zo uh, het laatste nieuws daarover. Egypte is het. Premier Rutte was er vandaag ook druk mee. Op de Europese top ging het over de situatie daar. Eerst eerste plaats zou het helpen dat we met één mond praten. Uh, best een aardige gedachte, want dat was ook het idee natuurlijk. Dus daar gaan we vandaag uh, voor zorgen. En het tweede is dat Europa heel praktisch kan helpen. Kijk, Obama heeft invloed... Op uh, Mubarak. Dat moet hij vooral doen. Ja, dat is echt zijn dingetje. Europa zou kunnen helpen met bijvoorbeeld noodhulp. Maar wat wij kunnen doen is zorgen voor noodhulp. Zorgen dat uh, ja, directe ellende die daar nu is uh, zo goed mogelijk kunnen lenigen uh, met onze uh, uh, schatkamers. Als dan Rutte ligt, gaat Mubarak geen leiding geven aan de overgangsregering. Zometeen meer nieuws hier in BNN Today. Leuk, dankjewel. Ja, elke apparaat dat internetverbinding heeft, heeft een uniek nummer. En dat nummer heet dan een IP-adres. En nou ja, breaking news, de IP-adressen zijn op. Omdat er geen nieuwe cijfercombinaties meer te maken zijn. Nou, naar aanleiding van dit nieuws duiken we de geschiedenisboeken in. En dat doe ik vanavond met Wilbert de Vries, hoofdredacteur van computersite Tweakers.net. Wilbert, goedenavond. Goedenavond. Ja, inmiddels zijn er dus een IP-adressen uitgedeeld. Zoveel dat, er nu, uh, dat ze nu dus op zijn. Maar wanneer werd de allereerste gebruikt? De, de allereerste is terug te voeren tot uh, eigenlijk de eerste verbinding tussen twee computers. Dat was uh, in de jaren 60, 1969 om precies te zijn. Uh -huh. nou, toen was er niet echt sprake van een IP-adres zoals we dat vandaag de dag kennen. Dat duurde nog een jaartje of vijf toen Toen surf het uh, uh, IP-adres zoals we dat tegenwoordig kennen. Eigenlijk een beetje bedacht met het TCP-IP-protocol dat de basis vormt voor de communicatie tussen computers. Zoals we ook dat vandaag de dag nog kennen. Nou, in die tijd um, was een computer niet vergelijkbaar met zoals we die nu kennen. Die dingen ja. waren ontzettend groot, namen een halve woonkamer in beslag. Ja. En ze waren <laughs> dus nodig om verbinding te maken tussen verschillende onderzoekslocaties. En dat is een beetje het begin van netwerken en internet geweest, zoals ja. we nu kennen. Nou, er uh, is een IP-adres altijd tien cijfers, geloof ik, hè? Ja, uh, ja, het bestaat uit een aantal blokken. Het wordt opgedeeld in bits, zoals we dat noemen. Uh. En uh, het algoritme dat erachter zit bepaalt dat er voor IPv4, uh, de variant waarvan nu. De laatste is uitgedeeld, voor de duidelijkheid die ja. niet op is, maar is uitgedeeld. Uh, ja. waar er 4,3 miljard. 4,3 miljard. En had dan de eerste dan ook 0,000001? Nee, nee uh, was het maar zo logisch. Nee. Er zit een niet andere structuur achter die zich wat lastig laat uitleggen. Uh, maar uh, die 4,3 miljard adressen... Uh, worden door een hoofdorganisatie uitgedeeld aan de verschillende regio's in de wereld. Dus denk aan Amerika, Europa, Groot-Azië. Ja. Um, en binnen die regio's kunnen providers en telecombedrijven... dan vervolgens weer uh, hun eigen IP-adressen afnemen... en uitdelen aan klanten zoals u en ik... dat we thuis op onze computer ook een IP-adres hebben. Ja, oké. Okay. Dus dat is een beetje willekeurig door elkaar gehusteld. Ja, het ja. uh, is niet terug te voeren tot een, nee. een 1.000 IP-adress. Nee. <laughs> nou, waarom uh, heeft... Uh... De bedenker niet uh, van tevoren bedacht van, nou ja, ik doe er gewoon wat extra bij. Want 4,3 miljard, daar zou wel eens heel snel op kunnen gaan. Ja, dat, uh, als je nu erover nadenkt, dan denk je, ja, waarom heeft ze dat niet bedacht? Als je even teruggaat naar uh, de jaren 70, uh, toen hij er eigenlijk net in opkomst kwam. Uh, uh, het allereerste grote netwerk uh, dat uh, in verbinding stond met meerdere computers, bestond uit 24 computers. E-mail bestond nog niet. Het waren gewoon losse computers, uh, uh, uh, eigenlijk dingen te groot van je bankstel of een complete eettafel, uh, uh, die met elkaar in contact stonden. Mm -hmm. Um, Vindt ons urf, de, de bedenken van het uh, IP-protocol, die heeft vorig jaar ook gezegd, toen het helemaal duidelijk was dat ze echt aan het opraken waren: van ja, ik had er 4,3 miljard uh, bedacht voor een testje, ik hoorde dat het genoeg was. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja. Maar en nu dan trouwens? Dat, uh... nou, wat, er nu, wat er nu aan de hand is, waarom het nu ineens actueel is, is uh, het laatste blok met 16 miljoen IP-adressen is uitgedeeld. Ja. Dus um, dat betekent dat er geen nieuwe IPv4-adressen meer zijn. Dat nou, uh, um, betekent niet dat er acuut uh, um, paniek moet zijn. Uh, het betekent wel dat providers, bijvoorbeeld ook in Nederland... Uh, alleen maar kunnen uitdelen aan klanten wat ze al hebben toegewezen gekregen. En dat betekent dat bedrijven en providers zich gaan klaarmaken voor de overgang naar IPv6. Dat is de opvolger van IPv4. Um, en het voordeel van IPv6 is dat het eigenlijk gewoon exact hetzelfde is als IPv4. Behalve dan dat het ontzettend veel meer combinaties uh, aan IP-adressen mogelijk maakt. Gelukkig, dus kunnen we weer een paar jaar vooruit. Ja, nou om, om een inzicht in te bieden uh, uh, het zijn er zoveel meer uh, uh, dat het de 340 triljoen zijn. Gevolgd door nog <laughs> okay. 24 nullen. Um, okay. Dat en, is en, voorlopig maar, wel even genoeg. Dat is ik. meer dan genoeg. Goed, dank. Wilbert de Vries van Twiggers.net, dank je wel. Ja, en die houtkamp zit in een windstille arena. Ja, en dan is het nog lekker uh, ook, qua temperatuur. Maar uh, voor Ajax niet, want het staat 0-0. En dat is eigenlijk in een thuiswedstrijd tegen de Graafschap... waar ze nog nooit van verloren hebben in Amsterdam, uh, toch niet uh, goed. En de Graafschap doet het uitstekend. Uh, heeft zelfs wat kansen kunnen creëren bij Maarten Stekelenburg, de keeper van Ajax. En Ajax zelf heeft wel wat meer balbezit, maar kan weinig creëren... zoals dat zo mooi heet, omdat het tempo enorm laag ligt. Ze gauw ze iets sneller voetballen, dan heeft de Graafschap het moeilijk. Maar zolang het op wandeltempo ligt zoals nu, ja. dan uh, kan het uh, geen probleem zijn voor uh, uh, de graafschap mm. om te verdedigen. Ik verwacht wel dat uh, de graafschap het nog heel moeilijk gaat krijgen. Maar volgens nog, na een half uurtje spelen, is het niet al te problematisch voor de mannen uit Doetinchem. De superboeren staan 0-0 tegen Ajax in de arena. Uh, en die had je gehoord ja. van dat knuffeldekentje van RKC? Dat heb ik gehoord, ja. Ik zou het wel willen hebben. Een dekentje dat een sponsor naast het goal neerlegt als RKC scoort vanavond, dan moeten ze daar met z'n allen op duiken. En dan kunnen ze elkaar knuffelen en dan hoeven ze niet een harde sliding door dat koude glas te maken. Hoe heet ze? Hoe heet ze? Dat knuffeldekentje. Dat weet ik niet. Het is een echt dekentje. Vo Voetbalhumor. <laughs> ja. Nee, maar dat, je, hebt, je hebt het in de arena nog niet, nog niet zien liggen. Nee, nee, dat is nee, ook nee, nog nee, niet echt nee, nodig, nee. maar goed. Nee, hoor. Nee, nee. Okay. nee. Ik zal erop letten als er gescoord wordt, maar <laughs> ik zie ergens een tekentje liggen. Ik zie naast het doel twee drinkbussen liggen bij beide keepers. Dat is het enige. Is ook heel belangrijk. Goed. En die Houtkamp, veel plezier daar nog. Tot straks. Dag. Zometeen gaan we naar Los Angeles. Daar... Um, is iets aan de hand met die, uh, die boodschappentassen. Dat zie je altijd in films. Dan krijg je zo'n bruine zak waar je dan je boodschappen in moet doen. Super Amerikaans. Maar dat wordt helemaal anders daar. Well, It's okay. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het laatste nieuws dan over de situatie in Egypte. Um, president Obama die heeft laten weten dat hij bidt dat het geweld in Egypte snel wordt beëindigd. Maar hij heeft Mubarak niet gevraagd om op te stappen. En er zijn nog steeds veel mensen veel mensen aanwezig op het plein op het Taghierplein. De sfeer is gemoedelijk, maar schijnt iets grimmiger te worden. Um, toch gaan de mensen niet weg, zegt deze verslaggever. They for them to stay on that square is a matter of principle at this stage. They will stay until the president leaves and they have the support network that is helping them to do that. Ja, veel mensen op Twitter die maken zich druk om de trending topics. Dat zijn die onderwerpen waarover heel veel wordt gesproken. Er wordt namelijk gebeden voor zanger Justin Bieber. Want die is een beetje verkouden. Nou, veel mensen spreken er schande van en vinden dat die mensen moeten gaan bidden voor Egypte. Het is vrijdagavond. Dat betekent tijd voor misdaad in BNN Today. Met onze eigen crime-redacteur Malini Vaarse. Malini, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het over een, een, een hele heftige gijzeling. Gisteravond is die begonnen in de Belgische gevangenis. Ja, dat klopt. In de gevangenis van Namen heeft gisteren een doorgedraaide gewelddadige detineerde, Malik S., vier mensen gegijzeld. Hij stond sowieso al heel erg bekend vanwege zeer gewelddadige misdrijven. Mm -hmm. um, hij zat op, ook op een psychiatrische afdeling van die gevangenis. Uh, hij sloot zichzelf op met een bewaker en drie medewerkers. En hij verplichtte de gegijzelden om rond hun nek een sjaal te dragen... waarin hij scheermesjes vast had gemaakt. Uh, nou, dat klinkt al heel, heel erg, maar uh, ja, dus ze werden ook met een touw aan elkaar vastgebonden. En bij de minste bewegingen dreig je dus jezelf te verwonden met die mesjes. Oké. Okay. Dat nu al een, een heel raar verhaal. Dus... Heel raar verhaal. Nee, dus hij had mensen gegijzeld? Ja, hij gijzelde dus de mensen van die afdeling. Uh, waarschijnlijk omdat hij hoopte op die manier te kunnen ontsnappen. Daar lijkt het in ieder geval op. Uh, hij eiste namelijk een gevangeniswagen en vijf wapens om te kunnen ontsnappen. Uh, maar opmerkelijk is ook dat hij een lijst wil wilde met uh, alle pedofielen in de gevangenis. Want hij wilde er graag eentje vermoorden. Want? <lacht> Hoezo? Dat was één van zijn eisen. Waarom hij precies een pedofiel wilde, weet ik niet. Uh, hij was vooral vrij agressief. en uh, uh, Hij heeft uiteindelijk geen pedofiel gevonden die hij kon vermoorden. Maar helaas vermoorde hij wel voor de ogen van uh, de gijzelaars... en andere medegevangenen. Uh, hij wilde namelijk hulp, waarschijnlijk om naar buiten te komen. Ja. Uh, die gevangenen weigerden, had er geen zin in. Ja. Uh, ja, hij moest daar een vrij hoge prijs voor betalen. Want uh, Malik pakte zijn broekschiem en heeft hem vervolgens gewurgd. Uh, nou ja, voor de, ogen van, voor de ogen van de mensen die jij ja, op dat moment gijzelde, inderdaad. Ja, ja. En hoe is het afgelopen met dat? Nou, na drie uur en, en, en onderhandelen, wat niet leek op te leveren... heeft de politie besloten met een speciaal interventieteam in te grijpen. En uh, dat, dat was met succes. Ze hebben hem uh, snel kunnen overmeesteren. Okay. Um, aan de telefoon hebben we Laurent Sempo, de woordvoerder van justitie in België. Meneer Sempo, paul Goedenavond. Goedenavond. Ja, even het laatste nieuws. Um, hoe is het met die gegijzelden? Ja, ze zijn in totale shocktoestand. Dus ze worden momenteel ondersteund en opgevangen uh, met, met psychologische hulp. Ja, dat kan ik me voorstellen. De, de, die mensen, die, uh, die mankeert niks verder? Fysiek? Uh, fysisch gezien niet. Uh, het gaat vooral om hun psychologische toestand uiteraard. Ja. ja, Laurent, wat ik me vooral afvraag, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Uh, het onderzoek zal moeten uitwijzen hoe die, die man uh, in, in het bezit is gekomen van de... Van de, van de scheermesjes, mm -hmm. voor het overige ja, het gaat om een geïnterneerde die inderdaad een verleden heeft van van vrij zware geweldsdelicten. Yeah. en uh, die volledig doorgedraaid is eigenlijk waarschijnlijk in het kader van een poging tot ontsnapping. Mm -hmm. uh, Want dat heeft hij al eerder gedaan toch? Hij is al eerder ontsnapt. Hij had dit al een paar jaar geleden eerder geprobeerd ja, waarbij dan drie van ons, van ons personeel ook gewond was. Dit keer is het met een, zelfs met een dodelijke afloop. Ja. Maar wat... Wat ik niet begrijp is, is uh, die man heeft uh, een mede gedetineerde... die dus hem niet wilde helpen. Kennelijk wilde hij dat. Heeft hij gewurgd met zijn eigen broekriem. Maar ik zit me dat even voor te stellen. Uh, dit was op een psychiatrische afdeling. Dan, is daar toch ook, dan zijn er toch bewakers? En als je iemand wurgt, dat, dat, volgens mij gebeurt dat niet uh, binnen drie seconden. Dus waarom is er in godsnaam niet ingegrepen op tijd? Ja, de bewaar, de, de, het aanwezig personeel was, heeft zich verschanst in het psychiatrische annex op een bepaalde plaats en het uh, personeel kon niet ingrijpen gezien dat ze zelf eigenlijk uh, uh, gegijzeld waren. Dus het personeel was gezien de aard van... De, de, om, de omgeving waarin het gebeurd is en de architectuur van, van, van dat stuk van de gevangenis was het totaal onmogelijk om in te grijpen. En, en hoe uit, hield hij die mensen onder dreiging dan? Want zij waren met z'n vieren en hij was alleen? Ja, maar een deel van de gijzelaars uh, wa was opgesloten. Oké. Okay. Ja, ja. Maar er is toch, bedoel, die man zit op een psychiatrische afdeling. Dat is hetzelfde geloof ik als bij onze TBS uh, daar lopen toch ook uh, bewakers rond, neem ik aan. Niet alleen personeel, maar ook mensen die, die, die wellicht wapens bij zich hebben. Of in ieder geval ja, iets, iets om in te kunnen grijpen. Ja, uiteraard. Het gaat om een zeer kleine afdeling van een, uh, van een twintigtal mensen. Dus zoveel personeel loopt daar ook niet rond. Ja, ja. Um, en de bewaker zelf was gegijzeld. Oké, okay, en het was niet mogelijk om, om hulp te roepen uh, bij bewakers van andere afdelingen? Dat is onmiddellijk, onmiddellijk van... gebeurd, maar ja. de gedetineerde zich heeft verschanst. Oké. Okay. Uh, gij, gijzelaars had, uh, ja. was het onmogelijk om zelf in te grijpen en hebben moeten wachten op de politie. Het is een dramatisch verhaal, want diegene die dus is gewurgd, dat is gebeurd voor, voor de oog van andere patiënten, uh, de, patiënten waren op dat oog, de andere patiënten waren op dat ogenblik op hun cel. Oké, okay, maar wel voor het oog van dus de gegijzelden? Meer dan waarschijnlijk, ja. Ja. En in, in, in, vragen mensen zich af of het nou wel veilig genoeg is op die psychiatrische afdeling? Moeten daar bijvoorbeeld niet meer bewakers zijn? Ik, oh, ja. ja, dat heeft. Dat je... Op het eerste zicht heeft dit eigenlijk niks te maken met uh, veiligheidsvoorzieningen. Alle procedures zijn goed gevolgd en zijn goede procedures. Alle no de preventiemaatregelen die genomen moesten worden zijn genomen, dus het gaat daar niet over. Het gaat over het feit dat men te maken heeft in psychiatrische afdelingen met mensen die van het een moment op het ander kunnen doordraaien nee, nee. en in staat zijn tot uiterst grof geweld goed weten dat dit zo'n situatie... Uiterst uitzonderlijk is. Ja. Uh, dat, het is eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n situatie ken. Ja. Hoe, hoe zijn jullie uiteindelijk toch, toch binnengevallen? Hoe konden jullie uiteindelijk de toch de politie, dus de bijzonder, uh, de, Een speciaal escadron ja. van de politie ja. is tussengekomen en heeft de man dan overmeesterd door uh, niet dodelijke wapens te gebruiken. Ja. Uh, Um, wat ik wil afvragen, als dit in Nederland zou gebeuren, zou er onmiddellijk een discussie oplaaien uh, van het moet veiliger in zo'n uh, in zo instelling. Is dat in België ook het geval? Ik herhaal het, op dit ogenblik is er niks dat wijst dat er een probleem is bij de veiligheid. Het gaat gewoon over iemand die, bij wie de stoppen is ja. doorgedraaid, dat dat ook kunnen gebeuren in zwaar beveiligde inrichtingen. Ja. Ja, dramatisch verhaal in ieder geval. Uh, goed, dank u wel, meneer Sempo, Sempo, woordvoerder van Justitie in België. En uh, dank ook, Marlini Fase, en uh, tot volgende week vrijdag. Tot maar tot nu, nu meteen. En die haatkam, is in de Arena bij Ajax, de Graafschap. Met iets heel anders, namelijk het voetbal. Het staat nog altijd 0-0 Ajax tegen de Graafschap. En dat is toch wel redelijk eh, verrassend. En de Graafschap zeker niet de mindere van Ajax. Ajax nog altijd in een heel laag tempo voetballend. Weinig kansen creëren. Het een paar vrije trappen gekregen. Maar die gingen allebei net over het doel van keeper Boy Waterman. Die ooit in de Ajax-jeugd speelde. Maar nu bij de Graafschap onder de lat staat. En de Graafschap probeert af en toe ook wel aanvallend iets leuks te doen. Het lukt niet altijd. Maar ze komen regelmatig gevaarlijk dicht in de buurt van Maarten Stekelenburg. En dus is het verrassend. Genoeg met nog drie minuten te gaan in de eerste helft. 0-0 bij Ajax tegen de Graafschap. En nu dan de dag van Joris Kreugel. Over liefde heeft iedereen wel wat te snurken of te melden. En dat merk ik ook bijna wekelijks. Naast uh, dat ik uh, reportages maak voor BNN Today, moet ik ook op pad voor Lust. En dat wordt één keer per week op zaterdagnacht uitgezonden. En dat programma gaat over de liefde. En dan ga ik de straat op en dan uh, ga ik mensen vragen over de liefde. En wat me daarbij opvalt, is dat uh, heel veel jongens en meiden, ze vertellen van alles. Daar verbaas ik me altijd over. Je ziet toch het plaatje voor je mannetje, vrouwtje en kinderen. En kinderen krijgen ze natuurlijk een stuk lastiger. Omdat vrouw is makkelijker dan met mannen, maar... Ja, je moet er toch wel een man bij vinden die, uh, die iets wil afstaan. Ik heb een jaar lang celibatair geleefd. Ja, ik denk dat je wel op meerdere vrouwen verliefd kan zijn. En ik denk dat je niet per se op, met één vrouw de rest van je leven deelt. Als hij een mooie vrouw ziet moet die haar hebben. Ik word nooit verliefd. Mijn moeder zegt dat ik ijsklein ben. En als deze vraag op straat aan mij zou worden gesteld... Ja, dan zou ik niet zo 1, 2, 3 daar antwoord op willen geven. Want ik vind het toch iets van mezelf. Maar goed, een heleboel Nederlanders doen dat wel, want dat merk ik. En dit waren een paar voorbeelden die ik al in de afgelopen tijd heb gemaakt. En vandaag moet ik er ook weer een heleboel maken. En het fascineert me gewoon dat mensen zo open daarover zijn... en over willen praten. En ze nemen helemaal geen blad voor de mond. Dus luister even mee, want ik moet er weer een paar maken... Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Mijn vriendin. Ja. En wie is dat? Kim. Bij liefde denk ik aan onvoorwaardelijk eigenlijk. En heb je dat al kunnen vinden bij Kim? Ja. Ja, op wat voor manier? Nou, Kim heeft een heel moeilijk verleden achter de rug. Ze heeft acht jaar in klinieken gezeten. heeft acht maanden in een coma gelegen ook voor anorexia, bulimia. Daardoor gaat het wel heel moeilijk met haar. En zolang er hulp komt van wat voor instantie dan ook... maar dat ze ook echt geholpen wordt en ook open en eerlijk kan zijn met die instantie... dat ik dat stuk kan loslaten, dat, er ook, dat ik veel meer voor haar echt kan zijn... in plaats van meeleid met haar. Dat er, dat, dat deel ook niet uh, altijd besproken hoeft te worden. Dat we ook gewoon kunnen genieten. Dat doe je nog wel? Dat doen we ook zeker. Wat voor momenten? Wat doe je dan? De minst schadelijke manier voor haar is om een jointje te koken. Om even de gedachten ergens anders op te zetten. En dat doe ik ook graag. Kunnen we ook echt wel even lachen en gedieten. En dat doen we ook nog elke dag. Als ik het woord liefde zeg, waar denk je dan aan? Passie, emotie, uh, intimiteit. Heb je dat nu? Op dit moment, nee. Maar ik, uh, ik bleef heel veel, dus uh, ja, avontuurtjes, uitgaan, flirten. Ja, ik ben, ik ben vrijgezel en ook bewust vrijgezel, dus ik, uh, ik geniet gewoon. Maar ja. heb je dan af en toe wel een jongen? Ja. Maar, maar of het de juiste jongens zijn, dat is weer een ander verhaal. Het gewoon bepaalde types bij het uitgaan. Maar blijft dat dan bij flirten of ga je verder? Soms, hangt het vanaf. Maar waar hangt dat vanaf? Misschien laat je wel zien dat je meer wil, maar... Het is toch makkelijker om dan toch te zeggen van oké, okay, hier blijft het bij. Dit doe je. Maar goed, dat doe je dus niet altijd. Nee, als je er niet echt helemaal achter staat en toch dat wel doet, ja, dan kun je er spijt van krijgen. Hoe ga je er dan mee om? Ik leer heel veel, maar ook gewoon vooral van mezelf. Wat ik nou wel niet wil in het leven. Maar ik denk ook dat dit voor mij niet de juiste omgeving is. Want ik wil eigenlijk zo snel mogelijk gewoon naar het buitenland gaan eigenlijk. Lopen er een hoop leuke mannen rond? Ik vind in Nederland niet eigenlijk. Echt niet? Nee. Maar dat komt door, ik heb gewoon een andere smaak, denk ik, mannen. Maar waarom vind je de Nederlandse jongen niet leuk? Ze zijn niet zo... Ik ben meer van, uh, ja, een beetje meer van die types die gewoon, weet je, geven gewoon een drankje, gewoon, weet je. Maar durf gewoon een praatje met je te maken. Maar blijf respecteren je ook, weet je. Ga niet meteen van, uh, mag ik met je mee naar huis, weet je. Ja, maar gewoon... heb je dat dan in Nederland als je ergens in de kroeg staat inderdaad? Dat denk ik wel, ja. Dat het wel meer uh, Nederlands is, Ja, meer seks natuurlijk. Joh. Waar lopen wel die passievolle gentlemans rond? Nou, ik wil naar het zuiden gaan. Dus uh, ik heb een halfjaartje moeie gezeten. Ik denk dat daar wel, ja, ik val meer op ja, zuidelijke types, denk ik. Een beetje meer ja, open, uh, gul en uh, maar vooral genieten. Dat is belangrijk. Die vrouw echt verwennen. Ja, vrouw verwennen, gewoon vrouw maken. Ja. Dat je je echt een vrouw voelt. Dan heb je dat gevoel ja. dan hier in Nederland niet. Nee, niet echt. Geweldig toch dat de mensen dit allemaal gewoon vertellen in de microfoon. Ik kan het horen, jullie kunnen het horen. En uh, ja, je steekt er soms ook nog wel eens wat van op van al die liefdesverhalen. En die Houtkamp gescoord is er, hè? Ja, een minuutje voor rust. Het is nu, trouwens, rust. Maar een minuut voor rust was het Ajax dat toch op een 1-0 voorsprong kwam. El Hamdawi gaf de bal voor. Wat gefrummel van. Wie uh, <laughs> was dat, Soleimani? En toen kwam de bal weer bij El Hamdawi terug. En die kon hem makkelijk in het doel schieten. Zijn twaalfde doelpunt van dit seizoen. Mounir El Hamdawi scoort voor de ruststand bij Ajax de graafschap van 1-0. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Freddy van Dijk.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 Volgens de organisatie was de Nationale Energiebesparingsdag een groot succes. De deelnemers werden opgeroepen een extra trui aan te trekken en de verwarming een graadje lager te zetten. Volgens de organisatie van Warme dag kan slimmer stoken een huishouden 7% besparing opleveren. Dat zijn de hoofdpunten op dit moment. Exit Holland. Zoals iedere dag verhalen uit het buitenland verhalen van Nederlanders die, uh, daar, uh, die zijn vertrokken uit ne uh, van Nederlanders die zijn vertrokken naar het buitenland moet ik zeggen. Vanavond Marieke Audians in Los Angeles. Uh, Marike, goedenavond. Goedenavond. En daar in Los Angeles zullen de supermarkten nooit meer dezelfde zijn. Wat is er aan de hand? Nee, dat klopt. En je weet dat in Amerika alles heel erg klantgericht is. Hè? Dus als je mm -hmm. boodschappen gaat doen dan. Uh... Dan uh, gaan ze peertjes voor je schillen bij de supermarkt... Als, uh, als je even niet weet welke soort je wilt kiezen, zodat je kan proeven. Oh ja? En Heerlijk. ze pakken je tassen voor je in. Ze dragen deze voor je naar de auto. Mm -hmm. En je krijgt altijd de vraag, paper of plastic? Dus dan kan je kiezen tussen papieren of plastic zak... waarin je boodschappen gratis en voor niks worden verpakt. Mm -hmm. En dat wordt niet één tasje meestal, maar wel tien tassen. Want het zijn kleine zakjes en alles zit hier mega verpakkingen. Dus je kan je voorstellen dat dat... Uh, Heel veel problemen voor het milieu geeft. En daarom is er nu in Santa Monica besloten om de plastic tassen in de band te gaan doen. En voortaan voor papieren zakken 10 cent per zak te gaan vragen. Mm -hmm. Maar raar dat ze dat eerst nog niet deden dan. Want er was toch wel iets dat je, um, dat je dan een korting kreeg. Of zoals je het niet nam? Ja, er waren een paar winkels die je intussen hadden ingevoerd. dat Als je zelf een tas meenam. Gewoon een uh, stoffentas. Dat je dan 10 cent korting kreeg op je totale rekening. Ja. ja. De prikkel om dat te doen was niet zo verschrikkelijk groot. En nu moet je zelf 10 cent per zak gaan betalen die je gebruikt. Ja, dat kan natuurlijk redelijk uh, oplopen als je elke keer 10 zakken mee naar huis neemt. Zoals de meesten hier doen. Ja. En je vraagt je ook af, waarom maken ze die zakken niet wat groter? <lacht> Juist ja, omdat al die verpakkingen zo groot zijn daar. Dat zou ook een goed idee zijn, inderdaad. Ja. En waarom. Uh, vind jij het nou belangrijk? Ik bedoel, wat, ja. Is het is nou, dus... enorm wat er verslonden wordt aan papieren zakken en plastic zakken? Ja, ja enorm. Uh, er is berekend dat er uh, verleden jaar uh, in LA County, dus de, de grotere uh, Los Angeles omgeving, mm -hmm. per jaar 6 miljard plastic tassen worden gebruikt. Dat zijn gemiddeld 1600 zakken per huishouden. En maar 5% daarvan werd gerecycled. Ik kan je voorstellen dat dat een gigantische belasting voor het milieu oplevert. Dus het is echt hoog tijd dat ja. we er wat aan gaan doen. Ja. En is iedereen het ook eens met de nieuwe wet dat je ervoor moet gaan betalen? <lacht> Niet helemaal. Er is in Santa Monica natuurlijk een coalitie opgericht, de Plastic Bag Coalition, die uh, dreigen met rechtszaken. Maar ze gaan er nu toch van afzien omdat de belangrijkste twee eisen zijn ingewilligd. En dat is dat er voortaan wel uh, wordt toegestaan nog een bepaald type herbruikbaar plastic, polyethene, in, uh, in tegenstelling tot wat ze voorheen hadden, kennelijk polypropane. Mm -hmm. nou, dat polyethene schijnt uh, iets beter voor het milieu te zijn en volgens hen zelfs beter dan uh, stoffentassen. En uh, als tweede punt wat ze wilden uh, bereiken is het zo dat de restaurants nog wel plastic tassen mogen blijven gebruiken voor de take-out uh, dinners. Ah, ja. Omdat uh, ze dat hygiënischer vinden dan papieren zakken. Maar de rest van de mensen moet eraan geloven. Die moeten gewoon gaan betalen dus voor de ja, zakken. Ja, die moeten gewoon gaan betalen en geen plastic meer. Oké okay, dan Marieke Audians in Los Angeles. Dankjewel. Dankjewel. Zometeen Jan-Jaap van der Wal. Die heeft zijn eerste week eh, als presentator van de Nederlandse versie van The Daily Show erop zitten. Iedere dag op Comedy Central. En uh, ja, de vraag is: hoe vond hij het zelf gaan deze week na Robbie Williams met de Bodies? God gave me the sunshine. Then Jesus really tried for me. UK and I feel like it's <laughs> cool me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. Wanna day, one day in your Jesus. It's gonna be all we ever want Is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. I want perfection. Praying for the rapture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 Radio 1. BNM Today. Het laatste nieuws over de situatie in Egypte. Um, president Obama die heeft een kwartier geleden een persconferentie gegeven en hij zei daar het volgende. What we hope for and what we will work for is a future where all of Egyptian society seizes that opportunity. Right now a great and ancient civilization is going through a time of tumult and transformation. Uh, I am confident that the Egyptian people can shape the future that they deserve. Ja, zoiets als een grootse en oude um, land en een geschiedenis die gaan door een tumulteuze um, tijd en hij hoopt dat de uh, Egyptenaar zelf hun toekomst kunnen bepalen. Zoiets, ongeveer, vrij vertaald. Verder dan, de, de, volgens de Egyptische staatstelevisie is de avondklok door de overheid versoepeld. Uh, gaat nu om zeven uur in en hij duurt nu tot zes uur in de ochtend. En op het Tahrirplein is vanavond een groot spandoek uitgerold. En op dat spandoek staan zeven eisen van de betogers. Eerste eis het vertrek van president Hosni Mubarak. En het doek is ondertekend door de jonge demonstranten van Egypte. BNN Today. Ja, het was niet alleen de week van Egypte... maar ook de allereerste week van de Nederlandse versie... van de Amerikaanse dagelijkse satirische nieuwsshow, The Daily Show. Drie weken lang probeert Jan-Jaap van der Waal het nieuws op een satirische manier... Leuk te maken, en de eerste vier afleveringen zijn geweest. Straks uh, volgt er een compilatie, maar zo begon het afgelopen maandag. Welkom bij de allereerste aflevering van de Daily Show. Voor we beginnen, hip hip vooraf voor onze koningin. Wat ben ik actueel? We hebben een uh, geweldig programma voor jullie vanavond. Onze Midden-Oosten correspondent Sander van Oekzeeland Zeeland schuift vandaag aan. En ik heb een gesprek met een man die ons geïnspireerd heeft bij deze poging tot een dagelijks satirisch programma in Nederland. En het is niet Patrick Laudiers. Ik sprak met John Stewart in het Engels. In het Engels, Natuurlijk, en er zijn mensen thuis en die gaan mij nu vergelijken met John Stewart, en die denken dat haalt hij nooit.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 Ja, ik, ik zit ernaar te luisteren. En ik denk: Oh ja, als je, als je het inderdaad audio. Maar je moet het beeld er wel een beetje bij zien. <laughs> ja, ja dat, dat is het mankement van radio. Hè. Wij zijn kapotte tv, ja, ach, zeggen ja. mensen dan. Ach ja. Ach, maar ja, ja, moet maar eventjes. Um, ik had er eerder deze week uh, Frank de Boer geïnterviewd. En uh, daar vroeg ik dezelfde vraag aan als, uh, als aan jou. Van, uh, hoe vond je zelf dat het ging? Nou, ik, ik uh, ben eigenlijk heel erg tevreden over de eerste week. Je moet je uh, voorstellen dat het toch echt wel iets heel moeilijks is om te maken. Iedere dag. Mm -hmm. En, um, en uh, nou ja, naar aanleiding daarvan denk ik dat we de eerste vier dagen gewoon heel goed zijn doorgekomen. Kijk, je moet een soort machine bouwen uh, die er iedere dag een ui uitzending uit moet uh, poepen. En die machine, die zijn we toch wel redelijk goed aan het opbouwen nu. Het lijkt me zwaar. Is dat, is, vind je dat ook? Ja, nee, je, het, het is zwaar, maar we hebben genoeg schrijvers en we hebben uh, leuke beelden. Alleen dat moet allemaal toch op de een of andere manier. Ja, het, het is uh, het is heel erg. Uh, het is gewoon een. een... Ja, een baan zal ik maar zeggen om, om die beelden <laughs> achter elkaar te zetten. En, ja. dan, en dan moet er een editor erbij komen. Nou, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk op televisie niet ziet. Maar dat is wel waar zo'n dag over gaat. Maar dat gaat eigenlijk steeds zoekeler. En daar zijn we, worden we steeds beter in. Dus je houdt steeds meer tijd over om het allemaal nog scherper en nog beter te krijgen eigenlijk. Nou zijn, uh, uh, Ik heb wel recensies gelezen, op Twitter gekeken. En dan zijn de meningen ja, verdeeld... He, dat, is, dat was wel te verwachten. De een vindt het geweldig, de ander vindt het helemaal verschrikkelijk. Een grappige vond ik wel uh, een tweet uh, uh, er stond in. De uh, Daily Show is like the Somalian version of top gear. Dan moet je dan zelf maar een idee oh, bij hebben. Dat maar... is een goede grok. <laughs> ja. Dat is wel een goede grok. Ja. Ja, ja, uh, uh, kijk, ik denk dat iedereen uh, uh, de daily show in Amerika wel eens gezien heeft, maar dat is gewoon een een eindproduct van tien jaar keihard werken. En wij zijn hmm. nu een week bezig. En uh, ja, die vergelijking die win je wat dat betreft toch nooit. Maar goed, uh, aan de andere kant denk ik, uh, denk ik dat we een heel eind in de buurt komen. Dus ja, ik, uh, ik ben heel erg tevreden. Word je maar er... de Somalische versie van Top Gear vind ik wel een hele goede. <laughs> ja. Word je daar op, op straat op aangesproken, bijvoorbeeld? Nou, ik, ik ben nog niet zo heel veel op straat geweest, omdat wij iedere ochtend hier om half tien uh, beginnen in huis. En dan yeah. uh, gaan we het script maken en uh, dingen veranderen. En dan rijden we naar de studio van MTV en dat is in Amsterdam-Noord. En daar, daar kom je sowieso niemand tegen op straat. Nee, nee, ik weet dus, waar dat dus, zit. Het is echt desolaat. Ja, het is echt desolaat. Maar mensen reageren wel enthousiast. Als ik mensen spreek of ook de sms of... Dus uh, ja, nee, ik, in, in mijn beleving gaat het allemaal hartstikke goed. De, natuurlijk zijn er ook kritieken, dat zei ik net ook al. Een van de kritieken is dat het uh, niet zo actueel uh, is als het als, als zou kunnen misschien. Um, even wat voorbeelden. Maandag hadden we het over GroenLinks en het Koendersdebat... wat de week daarvoor eigenlijk speelde. Dinsdag nog over Brandon... Um, woensdag over, de, over die soap Down. En gisteren over Nederlandse toeristen die vastzaten in Egypte. Allemaal onderwerpen die wel speelden deze week, maar ja, die eigenlijk de, de, waar de oorsprong toch wel echt wel wat eerder. Lag we hebben even een fragmentje van Down is die soap met acteurs met het syndroom van Down. Volgens mij worden downers in Nederland al lang geaccepteerd zoals ze zijn. Maar misschien moeten we ook accepteren dat downers niet alles kunnen. Ik heb in ieder geval liever niet dat ze mijn vliegtuig besturen. En ja, het kan aan mij liggen, maar ik heb liever ook geen arts die de hele dag als eigen stethoscoop loopt te likken. Kijk, <lacht> hoe zit het met andere handicaps? Waarom krijgen alleen mensen met het syndroom van Down hun eigen zoop? Moeten mensen met schizofrenie ook een zoop krijgen? Met één persoon in de hoofdrol? Of, of, <lacht> of mensen met ADHD? Ik bedoel, waar is de uitlaatklep voor de hyperactieve, snel pratende mens? Laten we die een praatprogramma geven. Of, nee, wacht even. Je het leven van de Kameruimel, Jan Spits, Stefan Schiel, Ramko Kamper, het is allemaal met aan de aanspannen, Dit is de wereldwijd door. Dat bestaat al. Ja, ik vind ze leuk. Ik vond trouwens überhaupt de hele week. Er wordt, er, natuurlijk wordt er enorm veel over gezeken. En dat, nee, maar ik wil maar wel even ik, terugkomen. Ik vond het gewoon leuk. Er is ooit door jullie, door BNN, een nieuw show gemaakt en er is CQC gemaakt. Kijk, Nederland... Nederland is wat dat betreft uh, een moeilijk land qua nieuws. Want je, uh, laat ik het zo zeggen, als je iedere ochtend gaat beginnen... en je zegt, oké, okay, wat zullen we vandaag gaan doen? Mm -hmm. Dan loop je echt vast. Want uh, buiten Egypte is er eigenlijk deze week bijna niets in het nieuws geweest... waar je een monoloog van acht minuten over kan doen. Kijk, je kunt wel, uh, zoals we bij Dit Was Het Nieuws ook doen... Uh, over 36 onderwerpen een grap maken. Mm -hmm. Alleen dat is waar wat, wat ons betreft het programma helemaal niet over gaat. Er is een... Er is echt een verschil daartussen. En wij proberen een programma te maken, in dit geval twaalf uitzendingen, waarbij we als het goed is twaalf onderwerpen behandelen die uh, in het nieuws zijn. Of uh, misschien is in het geval van Brandon uh, kort geleden in het nieuws zijn geweest. Uh -huh. Maar onderwerpen waar wij iets bij voelen en waar wij langer dan uh, drie, vier minuten over uh, kunnen praten met beelden en gokken erbij. Maar en er in, zijn in mensen die zeggen, dan... ja, het heet Daily Show, maar ja. dat komt omdat het iedere dag op televisie is. Ja, ja. ja en niet per se over het dagelijkse nieuws hoeft te gaan, bedoel je? Nou ja, het ja. moet over de actualiteit gaan. Ja. Alleen actualiteit is in die zin voor mij iets breder dan puur wat is er ja. vandaag ook met nieuws. Want dat doet nieuwsjuur al en dat doet Kouwe Witteman en dat doet de wereld Wereldraad door. Dus dat hoeven wij niet ook nog eens een keer te gaan noemen. Wat wel zeer actueel was, uh, dinsdag ging het over de transfer van Balkenende naar Unst en Young. Jan-Peter vertrekt naar accountantskantoor Ernst en Jong... die zijn erg blij met deze onvervalse rechtscoat. Hij is koksterk. En natuurlijk staat hij bekend om zijn schwalbes. Hij laat zich wel heel erg makkelijk vallen. <lacht> Balken en de moest bij zijn vorige club genoegen nemen... met een Balken en een norm van 180.000 euro... maar gaat volgens NSC Next nu 7,5 ton verdienen. De man van normen en waarden verhoogt zijn waarden naar vier normen. <lacht> ja... Uh, wat, wat toch iedereen even wil weten, Jan-Jaap... is hoeveel van die grappen komen nou van jou? Hoeveel uh, beschrijven nou ja, we, we het. Nou ja, best veel in de zin dat we het met elkaar schrijven. En er is, uh, er is iedere dag één schrijver die verantwoordelijk is voor het scriptje wat de ochtends ligt. Mm -hmm. En dan gaan we daar met z'n allen gaan we daar, uh, overheen om te kijken of, of we het beter kunnen maken. En um, uh, daar, daar zit ik ook bij. En ik moet het uiteindelijk ook naar mezelf toe trekken in de zin dat ik het moet kunnen uitspreken. En uh, iedereen, iedere schrijver heeft gelukkig een ander soort gevoel voor humor... of net een andere absurditeit. En ik moet dat weer naar, naar mezelf toe schrijven. En tijdens dat schrijven ontstaan er, ook, uh, ontstaan er ook heel veel grokken, dus deze balken. En de grok hebben we wel met z'n allen verzonnen, ja. ja. Het is echt, uh, ja, zoals het gaat met grokkenmakers onderling. De een roept wat en de ander denkt, oh, wacht even, ja. het is een soort heen en weer tikken eigenlijk. En op een gegeven moment kom je dan ook iets denk je, denkt, ja, dit is leuk. En dan moet die nog even goed geformuleerd worden. En dan, en dan heb je de grok. Even nog eentje, uh, uh, heel recent gisteren was dat, denk ik. De, ja, ja, de reactie, reactie van Rutte op de rellen in Egypte. De experts roepen in koor dat de positie van Mubarak onhoudbaar wordt. Amerika is totaal klaar met hem. En ook Mark Rutte heeft gezegd dat de maat vol is. Hij gaat pleiten voor snelle en praktische hervormingen in Egypte. Hij hoopt op een ordelijke overdracht van de macht... die nu meteen moet beginnen. En als Mark Rutte dat zegt... Dan weet je dat je als internationaal leider een probleem hebt. Ja, ik vond dus. Ik heb, vanochtend las ik de, de Volkskrant heb ik er even bij gehaald. Jean-Pierre Gele is dat. En die zegt. Uh, het devies. Die, die is nou niet, niet heel enthousiast, om maar even aardig te zeggen. Die zegt. Het devies, gooi die voorgekookte teksten overboord. Zet de autocue uit. Improviseer erop los. En schuw het hete nieuws en het absurde niet. Do, do, doet dat je dan zoiets, uh, als je dat hoort? Uh, nou ja, in de zin dat, dat de, er is niemand die er zo mee bezig is als, als, als ik, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, ik, ik denk dat wij het absurde totaal uh, niet schuwen. In de zin dat we sommige dingen zijn heel absurd en heel grappig absurd. En uh, je, je hebt zo'n autocue nodig omdat het nou eenmaal uh, uh, ja, iets van twintig grappen zijn die voorbij komen met beelden. En dat, dat staat in een bepaalde volgorde. En dat staat niet voor niks in een bepaalde volgorde. En uiteindelijk wat hij eigenlijk bedoelt is dat ik misschien nog net iets te veel aan het oplezen ben. Maar ja, daarin moet ik ook gewoon uh, uh, nog leren. En daarin ben ik ook ja. gewoon bezig om iedere dag beter te worden. En op het moment dat ik de grap uh, uh, uh, snak, om het maar even heel dom te zeggen. <laughs> op het moment dat ik weet, oh dit komt nu daar en dat ging ongeveer ja. zo. Dan kan ik de autocue ook wel loslaten. Alleen... Ik vind het wat van zo'n nieuwsuitzending... en dat het er ook uitziet als een nieuwsuitzending... vind ik wel heel erg leuk. En nou hoort wel een autocue ja. bij wat mij ja, De John Stewart in de Amerikaanse een... versie doet het toch ook zo? Die doet het ook ja. met autocue's. Ja, ja. Alleen ja, die, die doet het al 13 jaar... en die, en ja. die heeft er inmiddels uh, een hele goede toon in gevonden. En kijk, ik ben het wel eens dat mensen zeggen... het is misschien soms nog iets te hout terug. Maar ja, dat, dat weet ik ook en dan ben ik iedere dag mee bezig. Ik vond eerlijk gezegd dat jij er vrij los bij zit... En, en, en heel... Ja, dankjewel. Ja, nee, en, maar dat, het ziet dat, er heel relaxed uit, terug. heel gemakkelijk. En heel... Ja. Dus... Ik vond dat eigenlijk verbazingwekkend. Ik dacht, er moet zoveel druk op je schouders liggen. Het is van tevoren zo erg neergezet als... Ik bedoel, het heet tenslotte zelfs de Daily Show. Ik dacht, ik verwachtte dan toch wel een redelijk verkrampte jan Jaap de van der Wal. Maar nee. Ja. Verkrampte gozer. Nee, <laughs> ja. maar dat klopt. Ik, ik, het gaat me in die zin ook, ook uh, wel makkelijk af. En ik, uh, ik vind het ook leuk om te doen. Maar ik, uh, ja, ik kan er nog beter in worden. Dus ik ga nog losser worden. Ja. Dus, los, dat geloof ik je met deze. <laughs> ja. Jan Jaar van der Waal, ja. dank en heel veel succes. Graag gedaan. En, uh, ik ja, vind, jij ook, hè? Ik vind hem leuk en volgens mij zijn jullie Mooi. op de goede weg. Heb heel het goed, gevoel. wij gaan lekker door. Maandag weer om half elf. Oké, okay. Comedy Central uh, ergens, wat is het? 23. Nee. Ja, 32. 32, En als je hem dan nog niet gevonden <laughs> hebt, dan moet je... Dan moet je zo, gewoon via internet kijken, is veel handiger. Ja, dat kan ook, kan ook. Dank je wel. En die houtkamp, die zit daar in de arena. Acht minuten hebben we al gespeeld in de tweede helft. Het staat nog altijd 1-0 voor Ajax. Doelpuntje gescoord. 1 minuut voor rust door Mounir El Hamdawi. Het is nog niet verheffend allemaal wat Ajax laat zien. We staan wel voor. We moeten natuurlijk drie punten pakken. Staan er zes achter op PSV. En uh, puntenverlies zou funest zijn in deze fase van de competitie. Het vuurwerk is vooral buiten het veld, zoals je hoort. Uh, moet nog uh, in het veld gaan komen. We hebben nog 35 minuten daarvoor van beide kanten, zowel voor de graafschap die zullen ook meteen de superboeren alles op alles moeten zetten, als voor Ajax die moeten het 50.000 koppige publiek toch wat uh, laten zien in deze wedstrijd. Het staat nog altijd 1-0 door het doelpunt van Munir El Hamdawi voor Ajax tegen de graafschap. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, laatste nieuws uit Egypte dan. De Amerikaanse president Obama die heeft op een persconferentie nog een reactie gegeven over de Egyptische president Mubarak. I believe that President Mubarak cares about his country. Uh, he is proud, uh, but he's also a patriot. Uh, and what I've suggested to him is is that he needs to uh, consult uh, with those who are around him in his government. He needs to. Listen to what's being voiced by the Egyptian people. And make Hij zegt: Mubarak moet luisteren naar de mensen om hem heen en naar zijn volk en vervolgens moet hij een beslissing nemen over de toekomst. Straks om tien uur meer nieuws over Egypte in het NOS Journaal. Hoor je met The Heat Is On. Today's talk. Ja, wat gebeurt er op deze vrijdag in de taxi? Dion Maastricht, goedenavond. Goedenavond. Hi. Waar ging het zoal over bij jou? Uh, over drie dingen. Nou, oh. Uh, eerste plaats dat uh, dat MVV goed ervoor staat. Dat wie er goed voor staat? Dat MVV. Ja, is dat, dat, dat zo? Er goed voor staat? Ja, ze staan goed voor de, voor de periode, nee. Oké. Okay. Uh, het ging over het stadsprins van Carnaval uitroepen aanstaande zondag. En oh. uh, het ging natuurlijk over de ongeregeldheden in de Egyptische landen. Ja, ja. ja Houdt dat mensen toch wel bezig? Ja, ja. De mensen zijn toch ook een beetje huiverig. Uh, ze zijn toch een beetje bang. Want? want? Ja, ze zijn toch bang tot er over slaat, hè? Nee, hier naartoe, Toen. bedoel je. Ja, of niet? Ja, ze, ja, De mensen zijn toch. Uh, ja, vroeger was het heel ver, maar nu is alles gewoon bij, hè? Toch? Ja, maar, maar dat het helemaal overslaat naar Europa lijkt me, nou ja... Ja, mij hard. ook niet, maar ja, goed, ik heb zoiets van, ja goed, uh, als mensen uh, die zijn er toch mee bezig. Ja, nou ja, Maastricht ligt natuurlijk weer wat dichter bij Egypte, dus ja. Toen <lacht> ligt <lacht> van jullie of van de Heerenveen. <lacht> ja. ik, denk, ik denk niet dat ze daar in Herenvee zo bang voor zijn. Heerenveen, Kees, goedenavond. Ja, goedenavond. Bye. En? Ja, en? Maak ze, ze daar zorgen dan over? over? <laughs> waar kon het anders over gaan in de actie in Heerenveen dan over uh, de bespotelijke vertoningen uh, uh, van het veld? Dus over bijvoorbeeld de soop van, uh, van Dorst, hè? Uh? Ja, ja, god, ja. ja. En de beroerde start van Heerenveen naar de naar winterstop. Ja, maar wat Wij vinden de mensen ook... nou ervan? Ja, toch een beetje zielig voor de jongen, hè? Nou ja, nou ja, die jongen die is denk ik op zich wel oké, okay, maar die wordt door de zaakwaarnemers uh, nooit ja, op het maas platten zich opgevakt. En uh, ja. om er maar zoveel mogelijk geld uit, uit te halen enzovoort. Uh. Je, je vraagt je wel eens af of die spelers uh, die 25.000 uh, supporters op de tribune wel zien zitten. Uh. Waar zijn ze mee bezig? Maar wat, wat, vind, wat vinden de meeste mensen dat er nou moet gebeuren? Ja, hij, moet gewoon, uh, hij moet gewoon nu zijn stinkende best doen. Ja. Hij moet gewoon niet zo zeuren eigenlijk. Nou ja, het is niet het individu, maar het is ja. het collectief, hè? We zien te veel, uh, ja, te veel geld en te weinig sport en beleving. Daar gaat het dus over voetbal en Egypte. Dat zijn toch wel de belangrijke zaken in het leven hè, op dit moment. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dus wens ik jullie een hele prachtige vrijdagavond en een mooi weekend. En tot volgende week. Ja. Dank Dankjewel. Ja, het einde van BNN Today op deze vrijdag. Um, wij zijn er maandag natuurlijk gewoon weer. En uh, wil je wat leuke filmpjes zien, bijvoorbeeld van Joris Kreugel... ga even naar de site bnn2d.nl. En nog veel meer achter de schermen leuke filmpjes ook. Um, zometeen langs de lijn met Menno Reemeyer. En um, het nieuws nu zometeen met Freddy van Tijn. Tot maandag. B -N -N. Dit is Radio 1.